Raymond Seré met het NOS-journaal. Oekraïne gaat akkoord met de komst van een humanitaire missie... geleid door het Rode Kruis. Dat wordt door verschillende grote persbureaus en andere media gemeld. Het humanitaire hulpconvoy gaat naar Lugansk... waar de bevolking al dagen verstoken is van eerste levensbehoeften. Volgens de jongste berichten doen naast het Rode Kruis... ook Rusland en andere internationale partners aan de missie mee. President Poetin had eerder al gezegd dat Rusland humanitaire hulp wil sturen naar het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Poroshenko heeft zijn Amerikaanse collega Obama telefonisch bijgepraat over de humanitaire missie. En Obama zou er positief tegenover staan. De identificatie van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne verloopt relatief snel. Dat heeft politiechef Bouwman gezegd in een briefing met de Tweede Kamer. Bouwman verwacht dat het NRV uiterlijk volgende week woensdag alle DNA-profielen heeft vastgesteld van het menselijk materiaal dat op de rampplek is gevonden. Hij denkt dat de meeste stoffelijke resten en eigendommen van de slachtoffers inmiddels terug zijn in Nederland. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft een commissie aangesteld die onderzoek moet doen in de Palestijnse gebieden. De commissie moet uitzoeken of er de afgelopen twee maanden mensenrechten zijn geschonden in de gebieden, vooral in de Gaza-strook. onderzoekers moeten over ruim een half jaar verslag uitbrengen bij de VN Mensenrechtenraad. Een klein meisje dat elf dagen vermist was in een Siberisch bos is gered door haar puppy. Gisteren werd bekend dat de 3,5-jarige Carina na een grootschalige zoekactie was teruggevonden. Nu blijkt dat haar hond haar s'nachts warm heeft gehouden en na een week hulp is gaan houden. De pup heeft reddingswerkers naar het meisje geleid. In het bos, waar ook beren en wolven leven, was het s'nachts ongeveer 6 graden. Het meisje heeft zich in leven gehouden met bessen en met rivierwater. En dan het weer, in het binnenland minder buien, maar aan de kust blijft er een grote kans op een bui. Het koelt vannacht af tot minimaal 12 graden. Morgen en woensdag blijft de kans op buien, maar ook vaak zon. En dan wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Dit De de van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, maandagavond, uh, 21 uur, dan is het tijd voor CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en uh, ja, vanavond gaan we weer wat fijne filmmuziek voor u draaien. Wat staat er onder andere op de rol? Toen was gelukkig heel gewoon Lyonnais, Yves Saint Laurent, For a Few Dollars More, Nio Morricone natuurlijk, uh, The Great Gatsby. Uh, de Thomas Crown Affair, nou eigenlijk even wat om op te noemen, laten we beginnen. En de laatste tijd begin ik eigenlijk iedere uitzending met het nummer van Wieke van Weelde, World of Blue, een filmpje wat heel veel op tv gedraaid wordt, Wereld Natuurfonds, Red de Oceanen. Hold your breath, hold on tight, hold on to the days of innocence. A tidal wave on its way.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 Mooi nummer. World of Blue. Vaak op televisie dat filmpje. Je kent het vast wel, die zeesterren die dan naar boven gaan. Naar zo'n vissersnet. En dan kan je zien om zo'n vol net open te maken. En dan zie je al die vissen weer uitzwermen in zee. Red de oceaan. Wieken van wel the World of Blue. Ja. Uh, toen was Geluk Heel Gewoon, werd er wel eens gezegd. We hebben het over de, de zestiger, de zeventiger jaren. En daar is ook een film over gemaakt. Een, een leuke film die ten de WK speelt. En dan wordt er iets naar buiten gegooid wat een kat treft. De kat van de schoonmoeder. En ja, het, wat leuk is, op de filmcd zit een heel muziek bijgevoegd... Uh, om de, een tijdsbeeld te geven. En ik laat er een paar nummertjes van horen. Want het eerste gedeelte van uh, CFM Cinema draait altijd veel popmuziek. Only Lies, Greenfield and Cook... Wait, Tomorrow, maybe tonight. Ja, u raadt het niet, maar het is toch uit een soundtrack. Toen was gelukkig heel gewoon de soundtrack die een uh, tijdsbeeld meelevert... met ik denk wel 40, uh, uh, top 40 nummers die erop staan. Dus het is uh, zeker de moeite waard om een, die sfeer weer op te roepen. Ja, 70 jaren, wie weet het niet. Ja, dat, dat is natuurlijk geen echte filmmuziek volgens de liefhebbers. Dat is al bestaande muziek. Nou, ik draai nog genoeg echte filmmuziek. En dan kom ik bij een film, Le Lyonnais. En dan vraagt u natuurlijk, waar gaat die film over? Maar tot mijn grootste spijt moet ik u melden... dat ik mijn briefje waar ik altijd, altijd op heb staan thuis te laat liggen. Dus als iemand het zelf weet, dan belt hij maar. Dan kan hij ons bijpraten over Le Lyonnais. Het is een film waar de muziek gecomponeerd is door Erwan Kermovan. En er staat ook een bekende popmuziek op. En het eerste half uurtje gebruik ik altijd voor de bekende pop. Dus dan Black Knight Deep Purple. Zeker de moeite waard... Is dat naar nou filmmuziek? Nee, eigenlijk niet. Maar toch komt het voor op de soundtrack van Lyonnais. En ik doe nog één popnummertje uit deze soundtrack: The Animals. It's my life. <middels> zou dat niet willen. Dat willen we allemaal wel een beetje natuurlijk. Pittige muziek. Ja, dat kan ook weer. Nu het weer echt weer wat koeler wordt. De dagen alweer wat korter zo te zien. Kortom, het is weer tijd voor het wat hardere werk. En uh, ja, ik heb zei het al. Er is filmmuziek en filmmuziek. En dit was het popdeel. Ik stap nu weer over naar uh, de componisten die dat materiaal maken. De, tit uh, zeg maar de titelsong van de film Le Lyonnais. Gecomponeerd door Erwan Kermauvin. muziek van Les Lyonnais. Componist Erwan uh, uh, Kermauvent. En uh, ja, wie weet bent u al in Frankrijk geweest. Of wie weet gaat u er nog naartoe. Misschien moet u nog wel op vakantie. En, uh, ja, en Lyon was vroeger altijd een berucht uh, knelpunt. En uh, ja, dat valt tegenwoordig wel mee. Je rijdt een stuk omheen. Uh, voor de liefhebbers van het Frans lied... toch nog een uh, nummertje uit deze soundtrack. Gilbert Beko. Je reviens te chercher. Je reviens te chercher Je savais que tu m'attendais Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un L'un de l'autre longtemps Je reviens te chercher Mais Tu vois, j'ai pas trop changé Et je vois que de ton côté Tu as bien traversé le temps Tous les deux, on s'est fait la guerre Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien Se retrouvent les mains nues, mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher. ne mariée, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps, je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. ...het Franse gevoel nog een beetje vast te houden... ...om je een beetje voor te bereiden. Stokbrood, Franse wijn, een stukje kaas erbij... ...nou, dan weet je het wel. Lekker genieten dus. Ja, dan komen we... ...als we dan toch over Frankrijk hebben... ...dan Parijs, de stad van de mode... ...en dan is er een film over Yves Saint Laurent... ...het leven in beeld gebracht door Yves Saint Laurent... ...en de muziek van deze soundtrack... ...is denk ik voor driekwart gecomponeerd... ...door Ibrahim Malouf... ...een bekende jazztrompetist. En ik wil u graag een paar stukjes aan deze leuke cd laten horen. Zeker de moeite waard. Ibrahim Malouf, Pierre et Yves. Yves Saint Laurent soundtrack, gecomponeerd door Ibrahim Marouf, een echte jazzmuzikant. Ja, er zijn toch aardige jazzmuzikanten die ook een soundtrack geschreven hebben, hoor. Dan hoor je er echt helemaal bij als je dat gedaan hebt, natuurlijk. Van dezelfde soundtrack, ook weer gecomponeerd door Ibrahim Marouf, Sous le pont Ibrahim Malouf sous le pont. Uit de soundtrack Yves Saint Laurent. En ik zei het al, het is drie kwart heeft hij gecomponeerd. Het is natuurlijk wel echt een straight-ahead jazz natuurlijk dit weer. Maar toch ook wat popmuziek. The Bosman on the road staat er ook op. En dat is misschien ook wel leuk om even te laten horen. In ieder geval beginnen. can't keep those memories from my mind I've been on the road Oh yeah Much too long Much too long Wow Tot zover De Bosman On the road Daunt de weg Kieft nogal Koeperis Ibrahim Malouf en het is nu hoogste tijd voor ons western uh, kwartiertje. Dus uh, wat western muziek. Op speciaal verzoek natuurlijk altijd in uw morricone. For a few dollars more. Few dollars more. Um, het volgende is Titola, Titoli. Zoveel mensen aanspreekt. Het is echt bijzonder. Een uh, hele bekende film, natuurlijk. Uh, nog een stukje Italiaanse uh, spaghetti westernachtige muziek van de Fiorenzo Carpi, in Bianco Vestigio Parmariale. ...deze Italiaanse klanken. Lekker thema. Loop je op. Ja, mooi. Maar we hebben nog meer mooie muziek. In 2014 is een geinige cd uitgekomen. De cd is getiteld... Uh, even kijken hoe die ook alweer heet... Inner City Beat, dat is eigenlijk muziek over detectives, uh, spionnen en uh, thrillers. En van deze CD uh, draai ik sit-deel, um, Musicians. Zomer-musicians, het zijn danger-musicians. Danger-musicians at work. Ja, bij dit soort muziek verwacht ik ook moorden, speurders... Ja, u weet het misschien wel. De crime jazz maakt een enorme opgang. Er worden steeds meer van dit soort CDs uitgegeven. Ik draai nog een van deze leuke uh, soundtrack. Uh, Johnny Pearson. De Johnny Pearson Orchestra, Dat kennen we allemaal wel natuurlijk. Maar dit is ook een mooi nummer. De Grand Prix. van deze cd. Inner City Beat is dat het eigenlijk allemaal muziek uit de 60e jaren is. Dus het is eigenlijk de die, die, die begintijd van die uh, thrillers, die spurders, die James Bond-achtige films... En daar is heel veel muziek bij gemaakt. Ook heel veel muziek die niet gebruikt is. Want uh, wat er op Inner City Beat staat is muziek die niet altijd gebruikt is in films. Maar wel de moeite waard is om bewaard te blijven. En uh, ik heb u nu wat naar laten luisteren. Een muziek die zeker zeer de moeite waard is. En die uitermate bekend is. De muziek die bij de Bondfilm hoort. En deze keer heb ik gekozen voor Louis Armstrong. Ja, dat wordt voor ons minder, want het eerste uur, de CFM Cinema, zit er ooit bijna op. Ik zie u graag terug het tweede uur met muziek uit films. Onder andere The Old Man and the Sea, The Thomas Crown Affair, The Great Gatsby, Iets uit The Simpsons, To Roam With Love. Nou, mooie titels toch? Tot zo, direct. If that's all we Fine. We need nothing more. Every step of the way, will find us with the cares of the world far behind us. time in the world, just for now, nothing more, nothing less, oh. Armstrong, uh, Ja, klasse toch. Ik hoop dat u de eerste uur de, de moeite waard heeft gevonden. En ik hoop u zo de klok, naar de klok van tien weer terug te zien... met heel veel mooie filmmuziek. We draaien pop, we draaien westerns... we draaien ook nog hard tekenfilms. Want ik heb mooie muziek uit de Simpsons uh, uh, uitgezocht voor u. Kortom, echt de moeite om weer bij ons terug te keren. Ik ga nog even door met We Have All Time In The World. Via de kabel op 104.5